Luister! En luister goed! Atlantis lag voor de grote zonvloed. Op de plek die nu Atlantische Oceaan heet. Het was een grootse cultuur. Duizenden jaren lang leefden de mensen daar in harmonie. Met de aarde, de natuur en de goden. Er was vrede. In de loop van de eeuwen ontwikkelden wetenschappers een supertechnologie gebaseerd op kristallen. Zo sterk was deze kristallenergie dat zij mensen en natuur begon te bedreigen. De aarde werd warmer de Steef De wijzen van het land wisten... dat een zondvloed onvermijdelijk was. Zij kenden de geschiedenis van het oude Lemuria... dat ooit in de stille oceaan verzocht. Ze zonden verkenners naar alle uithoeken van de aarde... Te vinden waar de Atlantische cultuur zou kunnen overleven. De grote culturen van Amerika. De Inkas, de Mayas, de Azteken, de Hopi's. komen uit Atlantis. Ook de Sumerische, Egyptische en Venische cultuur, stamt uit Atlantis. Het water steeg en steeg en steeds, steeds sneller. De ijskappen smolten en de aarde schokte. Zo verdween het oude Atlantis onder de golven. Nu de machthebbers van onze tijd, door hebzucht en domheid gedreven. Blind blijven voor de naderende zonvloed. Laten wij ons klaarmaken voor de ondergang van het zieken systeem. Hoera! daar doen we niet aan. Oom pa lom pa Kanker op plastic lekker in zee. Om pa lom Laat het de warning in je het plastic. Oom pa die day. Jullie zijn vegan bij het vlees. zijn ministers met allen gezeik. Jerry Bowden, die heeft altijd gelijk. Van vindt dat hun merse is een dombijt? I gonna feel so long. kind of party in Amsterdam. It's called Paradiso or something. And all these greenies here. And but but listen, baby, listen, baby. You know something? These people, they still believe in the climate crisis. Yeah, it's incredible. It's incredible. Yeah. Hey, but honey, you, me, and the kids. We all know it's fake, right? <laughs> Het is niet om te klagen, maar even aandacht vragen. Voor vervuiling en uitputting, dat zijn de boosheden. En dat is een varianten als directe aanslagen op ecosystemen? En dat is een varianten als directe aanslagen op ecosystemen? Vervuiling en uitputting, dat zijn de boosheden. Zoals fijnstof, synthetische stoffen, stookolie, kolen en ertswinding met overdadige olieraffinage, verdurende plasticfabrikage op de kop toe, totalitaire koopverslaving en monocultuurlandbouw met gemanipuleerde beesten. Plus afval, dumping, ook nog dat slot. Vergeet de overbevissing niet, groene piet, En al die bio-shit zit ook verpakt in plastic. Spreek je geweten. Of blijf je dogmatisch bezig? Word je boos, als je hoort dat de aarde verwarmt? Word je bang als de zeespiegel schijnt? Moet je lachen op de dag dat de wereld vergaat? Omdat je niet hebt gezegd al die tijd. Ik ben er Is gebeurd. Wat we voorspellen is gebeurd. De woedende godin heeft de demonen verscheurd. Zij heeft de mensheid laten beven. Maar na de vernietiging is er leven. Voor planten, dieren, voor de kinderen van de aarde. Voor alle wezens die de natuur zelf baarden. Zij zullen wakker worden op een stralende morgen in een wereld zonder zorgen, waar ieder kind veiligheid en liefde vindt. Wie oren heeft om te horen, luister, er hangt een nieuwe vibratie in de lucht. Het is de geest van de natuur die moeder aarde opnieuw bevrucht. That's the love of Love, love, Lusha. Love, love, Lusha. Love, love, That's the love Come on, stage, children of the rainbow. Art managers, Art vrouwtjes. Rebellen tegen uitroeiing, Rainbow Warriors. 50 jaar geleden ontstond de Kabouterbeweging. De eerste politieke klimaatbeweging in Europa. 50 jaar kabouter en die kabouters die droomden over een groene stad vol paddenstoelen en vol magie en het is bekend kabouters en paddenstoelen laten sporen na al 50 jaar van ecopolder Lutkemeer, tot Groen Groep Ruigoort. We gaan een ander klimaat ontwikkelen, creëren. Een ander leefklimaat, een ander omgevingsklimaat. Want dat kan om te beginnen in Amsterdam. Want Amsterdam is onderbouwd met Provo en Caboulderpower. Van zichzelf! Niemand. De wereld is van. van, van zichzelf! Land. Is de wereld van iedereen of is die van niemand? Laat me je horen! CO2 maar THC THC In you blast with CO2 Geen CO2 maar THC THC We don't want, want love, <laughs> All in this world, every boy, a man, a woman and girl We are one family, like birds in a tree the earth with one same destiny We are one, one, one, one, one, one, one, one, one, one